De Post, een hoorspel van G.C. Brown, vertaald door Namco G. Havelhof. Regie, Jansen Huber. hoe jij die winkel draaiende kunt houden als je van zoveel mensen geld te vorderen hebt. Ach, heb ik zoveel geld te vorderen? Dat weet je best. Oh. Die Tommy Rose is je nog 2,5 pond schuldig voor een drum die hij een half jaar geleden bij je heeft gekocht. Ja, hij zit de laatste tijd niet zo dik in zijn engagementen, hè? Ha, <laughs> me niks. Ik heb mooie verhalen gehoord over die meneer Rose en de quintet. Ze kunnen nog niet eens het volkslied goed spelen. Ah, oh, maar het zijn huilige jongens. Ze studeren hard.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 Zijn voor het meer een deel stommie, of amateurs of uh, half beroeps. Ze betalen maar wanneer ze het, uh, het beste uitkopt, hè. Ze maken misbruik voor je goedheid. Mm. Zorg dat het je geen geld gaat kosten. Ja, meisje. Zou jullie jongens het wat steviger aanpakken? Ja, hoor. Ja. Weet je wat ik met ze zou doen? Ik zou tegen ze zeggen: Oh. Wat is het? Wat is het? Nou kijk je me weer zo geduldig aan.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 Doe maar, daar ga ik weer. Nou, laten we er nog geen woord meer over vuil maken. Zoals je wilt, ja, ja. Zeg, weet je zeker dat je nu niet wilt thee drinken? Dan blijf ik nog even en was mij daar de boel af. Nee, die kan net, moet klaar. Ga maar naar huis, Catharina. Anders kom je te laat. Hoe gaat het met uh, Bernard en de kinderen? Best. Je moet het goed hebben. Oh. En uh, denk erom, het komende weekend een logeer ons. Ja, als ik het niet uh, druk heb. Druk of niet druk, jij komt bij ons. Hm.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 Oh, wie zou mij nou willen beroven? Dat zei meneer toch ook altijd. Oh. Ah, zie je dat? Hij gaat er vandoor. Oh. We raad hij me zag nam hij de benen. Vader, ik heb van de week nog tegen op gezegd dat het toch echt tijd wordt dat je telefoon neemt. Dan kan je toch altijd gauw iemand opbellen als er wat aan de hand is? Oh ja, de, de politie? De GGD?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 Ik zal eerst nog even je best opmaken, en dan ga ik weg. Goed, Kato, goed. Bedankt, hoor. Dat heb ik gezien. Waarom ben je er vandoor gegaan? Je had toch meteen binnen kunnen komen? Kon ik kon niet besluiten. Uh, uh, wat, wat kost. Uh... Uh, wat? Ik weet het niet. Alles. Daar. Dat daar. Dat is een fluit. Die kost 10 pond. Verrek. Oh, nou, dus ik heb. Ik heb wel wat goedkopers. Als je me tenminste kunt vertellen wat je wil hebben. Wat kan ik voor drie pond krijgen? Ben je niet uit op een bepaald instrument? Je hebt toch zeker wel voorkeur voor het een of ander, niet? Je je niet te generen? Ik voel me eigenlijk een reuzesuffer. Ik weet helemaal niks van muziek en zo af. Ik dacht alleen dat het. ...lollig zou zijn om iets te kunnen spelen. Ja. Weet je wel, zo'n beetje voor jezelf. Zoals, eh... Uh, uh, ...volkomen knots eigenlijk. Nee, helemaal niet. Kan je noten lezen? Nee. Oh, dat is jammer. Maar als je toch alleen maar zo'n beetje voor jezelf wil spelen... ...dan kan uh, je deze voor drie pond krijgen. Wat is dat? Dat is een mandoline. ...dan kun je op tokkelen. Noem me al. Nou ja, wat zou je dan zeggen van een, uh, een blokfluit? Is dat moeilijk? Oh, kinderen van vijf jaar... ...spelen er al kinderliedjes op. Wie leeslijf ben ik erboven. Wat is dat daar? Ja, volgens sommige mensen is dat... ...het moeilijkste instrument dat er bestaat. Maar, maar zoals hij daar ligt... ...kan ik hem niet verkopen. moet hem eerst repareren... ...en uh, opnieuw vernissen. Huh? Oh, dat, dat zou ik best zelf kennen...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 wat wil je nou eigenlijk erop, erop spelen? Of een lakker? Ik weet het niet. Allebei, denk ik. Waarom? Wij niet. Om, om wat te doen te hebben. Ik denk natuurlijk dat ik gek ben, hè? Oh, nee, dat denk ik helemaal niet. Als je je verveelt. Wie zei dat ik me verveel? Nou ja, als je iets te doen wilt hebben in je vrije tijd. Ja, waarom dan uh, geen viool? Hè?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 Nou, probeer het nou maar eens. Dan oh. probeer het nog eens. Maar, maar niet, niet zo hard, jongen. Hé, hey, ik ken het al. Nou, en of... Je bent nog geen paganie, maar... Alle begin is moeilijk. Ik zal je een boekje meegeven voor zelfstudie. Misschien kun je daar iets uit op steken...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 Ik heb op school een jongere kind die viool speelde. Ik zat hem altijd te pesten. Hij zal het nou wel goed kennen. Ja, misschien ziet hij je wel in de orkest. Ja. Is hij beter af dan ik? Oh, ben je niet tevreden met je baantje? Ja, maar, Soms wou ik wel. Wat, hè? Ja. Meneer, ik heb hier. Je... Oh, Catharina, deze jonge man koopt zijn viool. Ja, hij neemt die oude die in de talage stond. Oh ja? Ja. Uh, hier is de tien shilling, meneer. Meneer, uh, Selby. Die, die drie punt breng ik u morgen. En, en de rest betaal ik in termijnen, oké? Okay? Natuurlijk. Oh, uh, u, u hebt mijn naam en het rest nog niet? Dat is zo, ja. Uh, Lokken. Kenny Lokker. Held House 33. Dat is achter Mylesfried. Uh, moet ik iets uh, tekenen? Nee, dat hoeft niet. Ik, kan ik hem zomaar meenemen?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 Oh, goeiemiddag. Kan ik u helpen? Goeiemiddag. Ik er net een jongen uit de winkel komen... met een ook onder zijn arm. Ja? Toen ik hem aanriep, dan ging hij weer als een haas door. En daarom vroeg ik me af. Ja, ik dacht uh, dat ik maar eens even moest controleren. Wat controleren? Of alles wel in orde is. Wie bent u? Ik ben Sanders. Regisseur Sanders. Kent u die jongen? Ik ken die Lokker. Nou. Ziet u nou wel, vader? Is het de bestuurder? inspecteur? Catharina. Katharina.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 Nou, ik, uh, ik kom nog wel eens langs meneer de serviet. Tot ziens. Au revoir. Ja. Jos, denk ik. Is dat de pesting? Van, wat heb je daar nou? Vio. Om, eh... Uh, die moet ik vernissen. Huh? Ga jij ook uit? Ja, naar de club. Tje, begrijp niet dat er zo'n wurm als jij dat binnenlaat met al die rommel op je gezicht. Als ik me wil opmaken, doe ik dat. O, schepper, je bent twee jaar oud dan ik. Wat heeft dat ermee te maken? Ach, voldood. je ziet dat gewoon zien eruit. Hij heeft Moe nog iets te eten he, voor overgelaten, Ja, ik geloof het niet. Maar er staat wel op... Het de heer er ook al gedaan. Ik hoor nog eens vriend. <laughs> Je begint erop te lijken, ja. Ik zal me niet zeggen wat jij blijkt. Waar oh. gaat Moe toch iedere avond heen? Naar ja, de bio's. Iedere avond? Ja, dat zegt ze. Maar maandagavond heb ik uit de kroeg in de zien komen. Zat de vent bij zich. Wie? Ik ken hem niet. nog nooit gezien.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 ze heeft goud Ze kan het niet meer aan. Ze is er niet. Ik, uh, ik ken een meisje. Die is een broer en die is bij de marine gegaan. En nu stuurt hij er overal vandaan cadeautjes. Waarom doe jij dat ook niet? Bij de marine gaan om jouw cadeautjes te kunnen sturen? <laughs> Kijk maar Wat wil je dan wel? Ik weet het niet. Waarom ga jij niet bij de marine? Je, toeg, je bent bang voor jou, Ik ga weg. Mille. Ja? Als je wilt, kom ik je vanavond van de club afhalen. Waarom ga je niet meer nee? Je bent toch ook lid? Oh, tafeltennis, limonade en allemaal gichelende meiden. En, eh, uh, moet je mijn kleren eens zien? Je moest eens een mooi pak kopen. Zo'n Italiaans, net als Freddy Bellen. Heb je dat nieuw van hem gezien? Oh, mooi, ja. Zwart. En, en hij draagt er een glimmende das bij met rood en groen en geel. Het lijkt wel een verkeerslicht. Maar ik zit me vast. Ja. Maar Freddy heeft zijn meid. Die verdient een smakpoen op de markt. Gaat hij ook op de markt, toch? Ja. Als daar zo makkelijk in komt. Nee, ik, ik wil eerst een goed vak leren. En zolang je leert, verdien je niet veel. Hm. Nou, uh, ik moet er vandoor. Ik heb een dat met het even Oh, oh ja. Ik heb wat boterhammen voor mezelf klaargemaakt, maar ik heb geen trek. Ze staan in de kast. En dan is het welk Ah, Bedankt, Millie. Het beste, de maatje. Veel plezier. Instrument geven de vier open klanken. Wat zijn dat? Open klanken, G, D door de snaren met de vingers van de linkerhand neer te drukken. Neer drukken. Oh, zie je afbeelding. He? Oh ja. 要吧 Hallo, die rot radio Hé, hey. zit je te dromen? Heb je je toch verloren? Ik zat te luisteren. Dat zie ik. Je kijkt of je een klap op je kop hebt gehad. Waarom heb je de radio afgezet? Omdat ik koffijn heb.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 Denk jij erover te doen om dat ding af te betalen? Een paar weken. Ik heb drie pond gespaard. Die breng ik hem morgen. Die heb ik gebruikt. Wat? Zit me daar niet zo stom aan te kijken. Je krijgt ze terug. Het is winter. Want een de deken is nodig. Er ligt er ook een op jouw bed. Heb ik toch een je, je centen? Ik heb die man dat geld beloofd. Dan betaal je hem als je het hebt. Hij vertrouwt me. Wat is het? Je had het me moeten vragen. Ik wil toch genoeg vragen als ik bij die lui van de steun kom. Het zit me tot hier. Wat mijn geld? Oh, je kop toch. Waar ga je naartoe? Ik heb die oude man beloofd dat hij morgen zijn drie pond krijgt. Zal ze ergens? moet eens niet alleen. Waar? In de buurt van de galerij. Je weet dat je daar niet meer mag komen? Zal om wat, hè? Als die man weer komt kijken hoe het met je gaat en ik vertel het hem... ...nou, dan zwaait er wat voor je. Vertel hem dan meteen waarom ik erheen ben gegaan. hebt hebben bestolen. Nou moet jij eens goed luisteren, kereltje. Ze hebben jou naar huis laten gaan op voorwaarde dat je aanmelding... kosten zou dragen hier. Ik heb niks weggenomen waar ik geen recht op heb. Bestolen. Zeggen? het? Oh, nou. Oh, god. Kijk eens zo je Hallo, uh, ik, ik heb jullie niet meer sinds je bij erbij met Kenny. Ik heb niet zo pijn. Dit is Les. Hallo. Hai. Jij ja, weet je toch wat ik je over Kenny hebt verteld? En was erbij toen we die grap uitgehaald hebben op het postkantoor? Oh. Ah. ja. Hebben we hebben die zaak toen lelijk geknoeid. Maar zo stom zijn we nou niet meer zijn, hè Kenny? Nee. Bedien je wat? Ja, ik werk. Voor wie? De meubelfabriek. Politieus een beetje. Doe je echt werken? Zo. Draai <lacht> onder toezicht. Ja, ik ben gewoon aardelijk vijf gelaten uit het kist, tot ik achterhoofd in. Dat duurt zeker niet lang meer, een paar maanden. Het is over is, Kenny. Moet je eens met les praten? Verleden week ben ik met een meester. Ik dacht dat wij afgesproken hebben dat je je mond zou houden. Sorry, maak je me niet ongerust. Ik zie niks, hebben je aardaan opgekomen. Nou, en op. Ik had de hand van de kraam, want de was die we nog klein waren. Hé, <tie> Kenny. Ja, we hebben ze. we ik mag hier eigenlijk niet komen. <laughs> ik wil onder toezicht staan zo'n ja, op. ik heb drie pond nodig. Bewijs van lady. <laughs> ken ik nou niet moesten kennen? Het, niet voordat les klaar is met voor de voorbereiding. Ik weet voor ik... die drie pond. Ik vroeg het op Diksen. Hij is een vriend van me. Dat ben je allemaal vrienden. Ja. Hier. Maar Kenny. Ik kan ze de eerste week nog niet terugbetalen. Oh, ik heb er geen aard mee. Nou, thuis bedankt. Oh, wel goed. andere keer doe je mij zo, hoor. Nee? Als ik kan. Bedoel. Huis je nou nog niet? Nee, hey, ik heb geen haast, Catherine. Je wacht nog altijd op de jongen, hè? Ah, Dit komt natuurlijk niet. Ik loop alleen langs de politie om dan een de te vertellen. Je kunt geloof ik geen minuut meer wachten om die jongen erbij te lappen. Hè? Heb je wat tegen hem? Ja, ik ken dat soort. Ja. En jij kent ze net zo goed als ik. Ja. Ze lopen er meer zo rond. Je ziet aan hun gezichten dat het rotjongens zijn. Als ze even de kans krijgen, draaien ze in een loer. Oh, ja.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 Het zou me helemaal niet verbazen, Hilde. Oeh, kijk eens. Is dat nou geen verrassing voor je? Oh? Nou. Ja. Ja, hier, hier is die drie pom. Het spijt me dat ik zo laat ben. Ik heb de hele weg hard gelopen. Bedankt. Ik, ik, ik, ik was bang dat u al dichter zou zijn. Ik zat reus in de rat. We gaan afsluiten. sluiten. Je mag maar net op tijd. Je houdt die viool dus, hè? Ik.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 Ik heb dat net niet gevraagd. Toen je hier was, ik, ik durfde niet goed, maar die ging bij was. Dat is mijn dochter. Oh. te oordeel aan de manier waarop ze me aankijkt, mag ze me niet erg. Toen ik de hoek omsloeg, uh, zag ik haar naar buiten komen. En daarom dacht ik, uh, ik ga nog even terug. Woont ze hier? Nee, maar ze komt hier iedere dag. Oh. Uh, is, zal ik die rolluiken uh, even laten zakken? Als u de poel afsluit, dan wilt u natuurlijk die rolluiken dicht hebben. Ja, ja. graag. Graag, ja.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 Je bent niet teruggekomen om mij over die lessen te vragen. Wat is er? Ik heb uh, net met een me smeren, dan praten. De Sanders. Hm. kon niet van afkomen. Daarom was het zo laat. Die Sanders is gisteren bij me geweest. Hm. Wat heeft hij me verteld? Oude oog. Hij is een ingebouwde radar of zoiets.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 ...dat ik moest oppassen dat er niets aan de strijkstok bleef hangen. Maar, maar dat moet je niet zo ernstig opvatten, jongen. Hoe, hoe moet ik het dan opvatten? Als je die in die je hebt gezeten... ...zit er altijd een heel stel smerens achter je handen... ...om te kijken wat je allemaal doet. Zou je met de koppen tegen de muur willen kwakken? <laughs> willen, misschien. Maar doe niet. Nee, jammer genoeg. Wat heeft die Senders over me verteld... Oh, dat je wat moeilijkheden hebt gehad. Hij zei dat je vader... Maar het is mijn vader niet. Ik ben een onrecht kind. Wat voor allemaal onbelangrijk. Ja, maar, maar niet voor mijn moeder. Ze heeft mij de schuld. Die wie ook niet. Maar het is uiteindelijk haar eigen schuld. Ja, in ieder geval niet die jou. Maar vergeet het, jongen. Ik denk er nog onmakkelijk over. Huh? Als je je wrok en je grieven met je mee ronddraagt... ...brek je je nek...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 Misschien zit er een lijm op de schroefdraad. Mag ik even proberen? Oh. oh die zit ook al vastgelopen, alsjeblieft. Ja, ik heb zeker te veel lijm gebruikt. Ah, dat mag ik maar even doen. Ja. Uh, moet die ook nog opnieuw worden gelakt? Ja, ja, ja. ja, ja. Mag ik helpen? Ja, maar, maar ga je dan niet ergens heen of zo? Oh, <laughs> nee. Ik heb niks anders te doen. Oh. Nou, dat. Ja. Dat komt er mooi uit. Ik, ik kan best een beetje hulp gebruiken.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 Nou, ja, als jij eh, één of twee avonden in de week zou kunnen komen... dan zou ik daar erg mee geholpen zijn. Ik, ik zou je ervoor betalen, Dat spreken. Afgesproken? Ja, afgesproken, afgesproken, ja. Nou, ga je zeker naar huis uh, om te eten, hè? Oh, ik, ik heb geen haast. Ik, ik, ik zorg meestal voor mijn eigen eten. Oh, kookt je moeder dan iets voor je? Mijn moeder? Nog uh, is nogal veel de deur uit. Oh, ja... Nou, luister eens. Uh, mijn dochter brengt me genoeg eten voor een weeshuis, begrijp je? Eet maar mee, hè? Huh? Uh, en daarna, dan kun jij goed overweg met een figuur zagen. Oh, gaat nogal. In het gesticht heb ik wat aan handelarbeid gedaan. Oh, mooi, goed. Nou, ga daar maar mee, hè? Huh? En onder het eten zal ik je uitleggen hoe je een kamp voor ons zou oh. moet snijden, huh? En dan, dan, dan moet, je, moet je maar eens laten zien wat je kan, huh? zij dat? heb ik me laten vertellen. Wil je hier wat bijstaan? Een paar pond. Als je je soms ongerust maakt over die drie pond die je nog van me moet hebben... ...vrijdag kun je ze krijgen. Ik breng je wel naar de winkelgalerij. Dat is helemaal geen haast. Oh. Nou, eh, uh, moet er vandoor. Wacht eens, eh... Uh, je? Je ligt je daar nog wel goed in die winkel? Ik kan best opschieten met die oude celdoek. En... Wij We weten er alles van. Yes. Jullie zijn toch niet van plan. Hij begint wakker te worden. <laughs> Jullie zijn toch niet van plan die winkel te kraken. Alsjeblieft. We moeten weinig met de stelavond plaatjes. We hebben meer belangstelling voor het huis maast. Ik zal het wel vertellen, televisie. Het huis ernaast? Aan de ene kant is een wasserij en aan de andere kant... Een opslagplaats op voor <laughs> Je gaat het niet proberen daarin te breken. Jij ja, is ja gek geworden, denk Dat pakhuis is op alle mogelijke manieren beveiligd. Dat weten we. Zeggen voor de muizen gaat er nog draden van alarminstallaties. Maar, maar, maar, maar er lopen geen draden langs de muren van de kelder. <laughs> en een van die muren staat tussen de opslagplaats... en die muziekwinkel van jou. Als jij ons nou kan vertellen... of we door die keldermuur heen kunnen komen... dan kunnen wij... Dat lukt jullie nooit zo'n kaart. Het draagt niet alleen om ons, Kenny... Je zit te zwaarder in, jongens, achter. Houd je wat nou eens dicht. Oh, sorry. Dan moet jij al de mond voorbij plaatsen. Oh, ik zei toch, zal ik het nou niet meer moeten zeggen? In ieder geval, Dixie heeft het al gezegd. Er zit meer achter. We doen eigenlijk niks anders dan inlichtingen inwinnen voor iemand die uh, er die belang bij heeft. Nee, ik wil er niks bij te maken hebben, maar. Nee, ik doe het. Ik snap, dat is een groot risico op je. Maar dat zal onze man vertellen hoe je ervoor staat. Misschien heeft u zo veel veranderd dat je de moeite waard gaat vinden. Nee, laat maar waard alsjeblieft. Maar je hoeft het niets te doen. Het. Doe. Nee, je gek. Op. Maar mag niet zo druk. Ik, eh, moet weg. Raadig, je je de driepomp. Aju. Ja, aju. Dag Kenny. Hij is lelijk veranderd. Vroeger was hij niet Hoe was hij zo'n kans kreeg. Verdomd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 Maar ik vind het geen prettig idee dat jij bij vader in de winkel bent. Is zijn winkel niet? En van hem mag ik je wezen. Omdat hij niet weet wie en wat jij bent? Reken maar van wel. Het is een fijne oude man. We kunnen best opschieten samen. Ik begrijp niet waarom u dat wil verknoeien. Wat domme. Als je hem nou iets willen doen. Hij is de eerste. die Goed voor me is. Zonder bijbedoelingen. Bijbedoelingen? Ja. Gaar aardig tegen je zijn. Wat er zijn meester wat van je. Of het zijn klieren die zo nodig goed moeten doen. Die je willen verbeteren. Daar moet ik helemaal van kot zijn. Weet jij dan niet... Uh, waarom mijn vader zo aardig tegen je is? Ik kan me niet schelen. Hij is aardig tegen me. Omdat hij zoiets Punt uit. Hij wil je ook verbeteren. Nou, dat moet hij natuurlijk zelf weten. Maar ik vind dat hij zijn tijd verknoeit. Oh ja,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 Bye. Bye.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 Wanneer? Sinds vanavond. Waarom? Daarom. Oh. Die heeft zich even uitgesloofd. Daar kan ik nooit alleen op. Willen jullie ook wat? Wij wel gaat. Wat komen jullie eigenlijk doen? Wij willen weten hoe het met kilde kildermuur is. Heb je er al eens goed naar gekeken? Nee. Ook niet zo eens even uit te zetten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 En dan moet je ons in die winkel laten, als die auto in zijn net ligt... ...en ons helpen met die muur. Er komen nog een paar waren. Eén met een vrachtwagen en iemand die je shoe geeft van bond. We hebben geen zin om er met de hele auto voor op de konijnenveld van door te halen. Hij en ik en jij en Dixie helpen met de winkelwagens. De rest van ons gaat weg en jij en Dixie gaan naar huis. Je stelt het wel erg gemakkelijk voor. Maar je zitten te veel voetangels in klemmen. Die alarm is te lachen. Nee, nee, ik voel me rekening. Kinderstelverles. Zo, en ik dan? Ik ga in een winkel werken en een paar weken later wordt er in de zaak een maast ingebroken. Via de kelder van die winkel. Iedereen zal begrijpen dat ik het de hand in heb. <laughs> Hoe kun je het nou bewijzen? Ik kan zes getuigen leveren die onder Ede zullen verklaren dat jij op dat ogenblik ergens anders was. Twaalf getuigen, jij mag het zeggen. Eén sleutel van die winkel, hè?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 en om een keertel eigenlijk? Dat valt me niks. Het is de link. Ja, we knijden ook niks. Als je daar zo'n druk over maakt. Maak me druk over mezelf. Al haal je er honderd getuigen bij. Toch zal iedereen begrijpen dat ik er aan mee heb gedaan. Uh, en daarna heb ik geen leven meer. Ik wil er niks mee te maken ja. hebben. Spijt me. Dit honderd pond voor jou vast? Dat kan ik toch niet verkopen. ik ga ik wel hebben. Misschien kan ik er nog vijftig voor je uitsleven.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 Want we komen niet nog eens bij je bedelen. Ik weet het zeker, ja. Geef terug die sleutel. Oké, okay, dan. We zullen iets anders moeten verzinnen. Kom, Dixie. Kenny? Dixie. Jou. U hebt staan luisteren. Natuurlijk heb ik staan luisteren. De manier waarop jij tegen een Dixie praatte. Ik zo'n verstond. Je beste vriend. Wat je mijn vriend noemt. Hij wil je helpen. Ik heb geen hulp nodig. Van niemand. Doe die deur dicht, wil Wat vragen ze nou helemaal van je? En de hemel weet dat ik dat geld best kan gebruiken. Waarom gaat u ze dan niet helpen? Al oh, die voorzichtigheid van je, daar krijg je eens wat van. Vroeger maakte hij je ook zo druk niet. Misschien denk ik van dat. Laat me niet lachen. Zeker door die oude gek. Een oude kwezel, hè, die overal de Bijbel bijhaalt. Maar hem maar buiten. Het komt door hem. Je bent alleen de laatste weken zo. En men naar die rotwinkel rennen. Hè, en die oude maar tegen je preken. Hij preekt niet. Kenny, de enige mensen die je kan vertrouwen, dat zijn je eigen soort. De penose. Ieder mens leeft zo goed als hij kan. Rijk, ja, dat leven wij goed. Weet je hoe het komt?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 Je hebt nou de kans. Grijp hem toch, jongen? Grijp hem. U wilt alleen maar geld zien. Uh, hetzelfde van jou. Ik zeg het niet voor mezelf, eerlijk niet. Ik had zo graag dat jij hier weg kon komen. Wat houd je tegen? Die oude in die winkel, I is die zo aardig voor je geweest? Vind je het voor jezelf om een marotstreek te leveren? Maar begrijp heel goed dat het makkelijk is om aardig voor de mensen te zijn als je geen cent kost. Wat voor schade hebt hij ervan als je meehelpt aan die klus? Hij merkt het pas als het voorbij is. Het zou voor ons allebei misschien wel beter geweest zijn. Waar ga je heen? Kijk of dit zien en les kan opsnoren. Maar je hebt er als niks van gegeten. Ja, nou ja. En... Uh... Wat staat we met die muur? Zit er wat tegenaan? Aspets, cementplaten. Van de vloer te erop. Maar in die hoek is een luchtkoker. De platen omheen gekloppen. Die kun je zondag wel moeten wegkrijgen. Hoe dik is die muur? Die steen. Dat kun je zien in die luchtkoker. Is een oude muur. Cement is aan het verkulveren. Oh, je komt er makkelijk doorheen. Uh, wanneer... Uh, wanneer gaat het gebeuren? Het is gepland op zondagnacht. Twee uur. Geef me die sleutel maar. En als je ouder dan aan komt? Ik laat vanavond nog een duplicaat maken. Krijg je morgen. En breng dan die sleutel terug. En maak de deur van het pakhuis open voor de anderen. Jullie ja, ja. zoeken het gelijkstig bij elkaar. En zorgen voor dat jullie... He? Je hebt dat licht van gedraaid. Is daar iemand? Meneer huh? Zalpie. Wie is daar beneden? Wat gebeurt daar? Blijf er niet zo boven aan die trap staan? Kom maar kijken wat er gebeurt. Ik kijk er wel met hem af. En, wat doe jullie? Nee. niet. Zalpie. Pak dat je wegkomt. Vlug. Houd erop. Zak ik heb een mooi kind bijgebracht! Omzij, omzij, met de kleur, de woorden! Nee! Les, nee. Oh. Je, je hebt hem met die hamer. Je hebt hem vermoord. Dat klopt niet. Ik heb hem alleen maar bij de rest geslagen. En ik ga mijn hond met je kameleer. Of moet je ook zo'n drone hebben? Nou, Fred, omzijde! Het is een oude man. We kunnen het toch niet. Ik zal maar laten liggen. Ik ga de helpen. Hallo. Hallo. Wil Hallo. Wilt u niet sturen? We zijn een paar kerels bezig met een inbraak. En is er En nou is er een oude man gewond. En doodsmak maken, ja? Die ringen je houdt je niet? Zeg niet. Ik weet het niet. Iets meer, denk ik. Ik zei het, al, ik zei het, ik zei het, ik het, Hebben we geen meer? We zullen de eerste op me waarschuwen. Ik ben echt er telefoon, wat is er gebeurd? Hij is gestruikeld. Toen ik er nog opgeslagen. Is dat een vriendje van je? Nee, ik heb hem nooit eerder gezien. En toen ik leef verderop, dan ligt er ligt een oude man. Hij is van de trap gevallen. Jullie hebben er wel een magie van gemaakt, hè? Ik heb niks gedaan. Nee, natuurlijk niet. Jij kwam toevallig voorbij. Ja, Fred, hier. Wat is hier aan de hand? jij de eerste hulp even. Oké. Okay. Ja. En jij, jongeman, ga jij maar mee. Dan zullen we op het bureau alles haar fijn uitzoeken. Ik heb niks gedaan. Ik heb niks gedaan.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 Hij zou wel op een aangewezen adres moeten wonen. Zijn baan in die meubelfabriek is die kwijt. En, uh, ze zullen dus proberen ander werk voor hem te vinden. Ja, ik vind het goed dat ze uh, Clement geweest zijn. Uh. Uiteindelijk heeft hij toch geprobeerd hulp voor me te halen. Ik... Ja, dat is wel zo, meneer Shelby. Maar hij was er toch maar niet te goed voor om zich hier bij u in te dringen... om de zaak te kunnen voorbereiden. Huh? doet u...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 Ja, maar de winkel? Ik was wel op de winkel, hè? Nou, vooruit nou. Ga gauw wat rusten. Ja, goed, ja. Even dan. Ja, dat neemt me niet kwalijk, uh, meneer Sanders. Nee, natuurlijk niet, meneer Sophie. In het ziekenhuis hebben ze nou wel gezegd dat het niet ernstig was. Maar ik maak me zo ongerust over hem. Je zijn klap voor hem geweest. Letterlijk en figuurlijk. Zijn zelfvertrouwen heeft hem nou gehad. Nou ja, hij komt daar wel weer overheen. Allemaal door dus zo'n voelige man. Hé, hey, hé, hey, hé. Hey. Kijk eens wie er aankomt. Huh. Als je over de duivel spreekt. Wat moet je? Ik kom. Dit terug bij je. Ik heb er nou toch niks nodig. Je hebt er nooit echt wat aan gehad, hè, Kenny?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 Uh, ik dacht dat ik... Uh... Ik... Uh, bent u... Uh, ik, ik, ik heb de viool gewacht. Ik, ik heb hem gelakt en... Uh... Zo. Zo, Kenny. Uh, eens even kijken. Oh, ja, ja, ja. Ja, dat is mooi gedaan. keurig, ja. Nou wil je natuurlijk je geld hebben. Hè? Nee, daar kom ik niet voor.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 Ik ga nou in een kosthuis wonen. Dan kan ik er toch niks mee beginnen. Het was natuurlijk reuze stom voor me om meteen op die viool af te komen. Reuze handig, zei je bedoelen? Ik... Begrijp je niet? Wat, wat moeten jullie toch met... die? Jij hebt die viool als voorwendsel gebruikt om je in te dringen. Voor dat karveitje hiernaast. Ik, ik bedoel... Die eerste dag dat ik hier kwam...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 Iedereen moest me die avond hebben. De moeder. Les. Dixie. En ik. Ik geloof dat ik het begrijp. Spijt me. Waarom schuldigt u zich nou ineens? Omdat hij daar recht op heeft, meneer Vander. Geeft nou toch niks, meer. Wat er is gebeurd kun je, je niet meer ongedaan maken. Ik uh, heb gehoord dat je geen baan meer hebt.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 wil je? Nou? <laughs> nou? Nou, wat is er nou, jongen? Laat maar even. Uh, nou, ik... Uh, <clears throat> ik ga weer terug naar het bureau. De lijf en de reclusering zullen blij zijn met het aanbod, uh, meneer Selby. Ik... Uh, Vast en zeker. Ik vind het een prachtig idee. Kop op, Penny... Ik hoop dat het allemaal nog goed voor je komt. Nou, het beste zullen we maar zeggen. Hè? Ja, dag meneer Sandra. Dag meneer Sander. Ja. Kenny, nou komt alles terecht. Je zult het zien. Ja, ja, ja. Hou er maar op. Katharine. Deze is lief, hè. Er zet er zo'n grote pot thee voor ons. En ik wil er geen woord meer over horen. Goed, vader. Nou. Zullen we... Kan. Zullen we? Wat? Nou, aan het we werk gaan. Natuurlijk. Wat anders? Nou? Ja. Ja. Alsjeblieft, meneer Selby.